7 uur. Noord-Korea kondigt einde kernproeven en rakettesten aan. Nu de rest van de wereld nog. Mark Visser. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, zaterdag de 21 april. Zometeen meer over het nieuws uit Noord-Korea... met onze correspondent Marieke de Vries. We steden aandacht aan het overlijden van de Zweedse DJ Avicii. En de SGP bestaat 100 jaar. We beginnen met een overzicht van het nieuws... Jan van der Putten. Jan, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Noord-Korea stopt met zijn nucleaire programma. Alle kernproeven en rakettesten worden opgeschort en een nucleaire testlocatie wordt gesloten, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau. Volgende week is er een ontmoeting van Kim Jong-un met zijn Zuid-Koreaanse collega-president Moon Jae-in. En in mei of juni ontmoet Kim mogelijk de Amerikaanse president Trump. Die spreekt in een eerste reactie van goed nieuws. Zeker twee bestuurders van politievakbond ANPV worden verdacht van fraude. Dat meldt het AD en het OM bevestigt het in de krant. Ze zouden subsidiegeld hebben opgestreken en hebben geknoeid met declaraties. Zo rekenen ze torenhoge kilometervergoedingen. Op die manier zouden ze hun salaris flink hebben aangevuld. Het zou gaan om tienduizenden euro's. Een van de verdachten is volgens het AD bondsvoorzitter Geert P. Alle straalmotoren van het type dat dinsdag bij een vlucht in de VS uit elkaar viel, moeten worden gecontroleerd. De Amerikaanse en Europese luchtvaartautoriteiten geven maatschappijen 20 dagen de tijd, anders moeten hun vliegtuigen aan de grond blijven. Aanleiding is het incident met een motor van een Boeing van Southwest Airlines. Een passagier kwam daardoor om het leven. Veroorzakers van zware verkeersongevallen moeten een bloedtest krijgen... ook als ze zelf bij het ongeluk zijn omgekomen. Dat willen de belangenverenigingen voor verkeersslachtoffers... volgens De, de Telegraaf. Nu mag het niet volgens de wet, zo'n test. Volgens de krant bekijkt minister Dekker of de wet kan worden veranderd... zodat er wel bloedonderzoek bij overledenen kan worden gedaan. En dat zou niet alleen duidelijk maken of er alcohol of drugs in het spel waren. Ook is het belangrijk bij het vaststellen van aansprakelijkheid... en het verhalen van de schade.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 hoge normen te laten voldoen. En er komen ook extra voorlichtingscampagnes over cyberdreiging. Bij demonstraties tegen de regering in Nicaragua... zijn in de hoofdstad Managua vijf doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Boze Nicaraguanen gaan al dagen de straat op om te protesteren... tegen een versobering van de sociale zekerheid... door de regering van Daniel Ortega. Bij de demonstraties raken geregeld betogers slaags met de politie. Een van de doden is een politieman. En het weer? Vandaag weer volop zon. In het noorden van het land wordt het 17 graden... en dieper landinwaarts maximaal 24. Morgen plaatselijk weer 25 graden. Morgen is nog zon, maar vooral morgenmiddag en avond kans op buien. Mogelijk met onweer. En vanaf maandag is het wisselvallig en koel. Cool. Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20 minder premie zou betalen?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 Het is vijf minuten over zeven. Liefhebbers van de dancemuziek zijn geschokt... door het overlijden van wereldster Avicii. Hij werd gisteren doodgevonden in Muscat, de hoofdstad van Oman. Een Zweedse dj had al jaren gezondheidsproblemen... onder meer door overmatig alcoholgebruik. Maar of dat ook heeft geleid tot zijn dood, is onbekend. Avicii was 28 jaar. voor je dj en uh, hij had ook nog een nummer gemaakt met Nicky Romero en, uh, ja. en wat maakte hem zo goed uh, ja zijn manier van, van de nummers door elkaar mixen en ja het was gewoon een dj voor zijn opzicht I have never visited his gezien, but I was very close to it <laughs> I was op Ibiza and I missed him by one week it was always my dream to see Avicii live but somehow never saw him live brother Duncan Stutterheim, wat is uw reactie op de dood van Avicii? Ja, Ik zat hier in de kerk en ik Eerst dacht ik, huh? En, en dan besef je het en denk je, wauw, ja, het komt toch wel binnen of zo? En dan gaat het natuurlijk helemaal viral. En dan ga je het lezen en dan gaat iedereen reageren. het nou, is toch wel een, dat een soort email van naast van de house, uh, hoe dat dan voelt. U bent hier in de Vredeskerk in Amsterdam uh, bij een Requiem van Mozart. En nou werd Affici ook wel, uh, bijvoorbeeld door Giel Beelen... de Mozart van de moderne tijd genoemd. Uh, kunt u daar wat mee met die uitspraak? Jazeker. Ik dacht zelf aan de Beatles. Maar ik vind uh, Mozart net zo. Het, omdat het echt een. Hij was, hij was gewoon de beste componist. Hij was gewoon de beste componist in de hele houtse industrie. En hij heeft ook liedjes, echt liedjes gemaakt. Die, gewoon, die we allemaal van de radio kennen. En daar was hij een van de eerste van. Uh, en echt goede liedjes. Wat deed hij anders dan ja, zijn grote concurrenten of zijn medesterren, de andere spelers in het veld? Nou, verleggend ook. En ook, ook, ook zo'n liedje als Brother. Waarvan ik eerst dacht: wat is dit nou weer? Met, met, met je country bijna. En dan ga je hem een paar keer luisteren en op een gegeven moment zit je hem gewoon mee te zingen. Hey, brother, there's an road to rediscover. Heb je hem vaak ontmoet? Nee, een paar keer maar. Hè. Vooral eigenlijk backstage. En, uh, het was ook een vrij schuchtige jongen. Dus het was ook niet een... Uh, zijn zijn mede-collega's de Spiris maar we waren heel feest uh, samen. Maar de, deze jongen was wel ja, heel het podium op en zijn ding doen. Maar ja, het was ook een jongen die eigenlijk niet van het podium hield. Nee, En dat is hem, uh, ja, werd gezegd, ook misschien wel fataal geworden. Hij had veel moeite met de druk van het optreden. Ja, dus ook als je die documentaire van hem uh, kijkt... Uh, hij is ook twee jaar geleden ook echt gestopt. Hij heeft ook met pijn in zijn hart moeten vertellen aan zijn fans. Maar daar is het wel een beetje, uh, ja, misschien was het daar al een beetje te laat. Hij is geopereerd geweest. Ik ben er wel ik in Miami was. Dat hij niet kon optreden dat hij in het ziekenhuis was beland. Ja, toen begon het eigenlijk al te gonsen. Van, wat is er aan de hand? en uh, Hoe zit dat dan? En, ja, en toen kwamen de verhalen naar buiten dat het ja, toch te druk op de hoop werd. Het nieuws over het overlijden van de DJ is inmiddels ook doorgedrongen tot de fans in Amsterdam in het uitgaansleven. Mensen zijn geschokt. No way. No, no, no, no. It's not can be true. I mean, she is immortal. No. <laughs> no. Really, yeah, he died today. No, I don't believe you. What do you like in his music? Um, just the, the certain feeling he gets uh, to people. I don't know. View uh, music, like a mixture of... ADM dance music and uh, current pop, is very good. Fans van Avicii in Amsterdam, verslaggever Ewout de Bruin sprak met hen... en met ondernemer in de muziekindustrie Duncan Stutterheim. Gisteren vielen er opnieuw vier doden en meer dan 440 gewonden... bij de protesten aan de grens tussen de Gazastrook en Israël. Het is inmiddels de vierde week van de protesten. De Palestijnen demonstreren tijdens de mars van de terugkeer... waarin ze de terugkeer eisen naar het land waar ze zijn uitgezet. Correspondent Arlene Gelderblom. Gisteren opnieuw onrustig dus. Hoe komt het er door hier dat het zo blijft aanhouden? Ja, ook deze vrijdag kwamen er weer duizenden inwoners van Gaza naar de grens met Israël om dus te demonstreren. En opnieuw greep het Israëlische leger hard in als mensen te dicht bij de grens kwamen. In totaal zijn er nu minstens 37 doden gevallen. En volgens de Palestijnen is gisteren ook onder andere een 15-jarige jongen om het leven gekomen. Israëliërs zijn bang dat de Palestijnen de grens oversteken. Hè? Daarom heeft ook de luchtmacht pamfletten verspreid in Gaza... waarin Palestijnse betogers worden gewaarschuwd weg te blijven van die grens. Anders wordt er hard ingegrepen. Eigenlijk gebeurt dat al, dat harde ingrijpen. Vormen ze ook echt zo'n grote bedreiging dan? Ja, volgens Israël wel. Volgens Israël zijn veel demonstranten helemaal niet vreedzaam... en proberen ze met geweld de grens over te gaan. Het leger waarschuwt dus al weken dat het hard in zal grijpen... Uh, als ze in de buurt van die grens komen... of bijvoorbeeld brandende vliegers de grens oversturen. Ja, dat harde ingrijpen dat gebeurt dus al vanaf die eerste protestweek. En ondanks de internationale kritiek blijft het leger bij dit beleid. En de Palestijnen zelf laten zich niet afschrikken tot nu toe... Uh, zij zijn echt uh, ja, van plan vol te houden tot die 15e mei. Ja, dat zijn ze zeker van plan. Uh, dat zijn dus zes weken lang uh, demonstreren willen ze tot die 15e mei. Dan herdenken de Palestijnen dat ze zijn gevlucht uit Israël. Maar de vraag is natuurlijk wel of die protesten ook echt zo groot blijven. Want gisteren kwamen er bijvoorbeeld een stuk minder demonstranten naar het grensgebied... dan op die eerste protestdag op 30 maart. Zou dat er mee te maken kunnen hebben dat ze weten dat die eis toch, voorlopig in ieder geval, toch niet ingewilligd wordt? Ja, ik, ik heb het idee dat heel veel uh, Palestijnen in Gaza wel weten... dat Israël het nooit zal toelaten dat Palestijnse vluchtelingen massaal terugkeren naar Israël. Want het gaat inmiddels om miljoenen mensen. Want niet alleen de mensen die echt zijn gevlucht krijgen een vluchtelingenstatus... maar ook hun nakomelingen. En de meeste demonstranten die ik heb gesproken zeggen ook... we weten wel dat we niet zomaar die grens over kunnen steken... maar we krijgen in ieder geval wel aandacht voor de slechte leefomstandigheden hier in Gaza. En Israël zelf, hoe wordt er daar naar gekeken? Bijvoorbeeld ook naar het optreden van de militairen? Ja, de meningen zijn hier zeker verdeeld over het handelen van het leger. Sommige Israëliërs vinden dat het leger andere niet dodelijke middelen in had moeten zetten. Maar er zijn ook mensen die het eens zijn met het gebruik van, van de sluipschutters met echte kogels. Veel Israëliërs zijn ervan overtuigd dat Hamas deze protesten gebruikt als afleidingsmanoeuvre... om uiteindelijk Israël binnen te dringen en aanslagen te plegen. Is dat een heel gekke gedachte of zit er wel wat in? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is moeilijk te zeggen, omdat als je met demonstranten spreekt... zeggen zij wel echt van we willen terugkeren, we willen aandacht. Dus er zullen ongetwijfeld mensen zijn met, met andere bedoelingen... maar daar kan ik geen uh, duidelijke uitspraken oh. over doen. En, en de Palestijnen zelf, Zij ze zeggen het zijn vreedzame protesten. Helemaal vreedzaam is het natuurlijk ook niet, hè? Nee, maar zij zeggen tegelijkertijd: ja, ik sta dan misschien met een steen aan de ene kant van de grens. Aan de andere kant staat een sluipschutter. Dus zij zien dat niet als niet vreedzaam demonstreren. Maar daar zullen de meningen zeker over verdeeld zijn. Dank, correspondent Arlene Gelderblom. NOS Radio 1 Journal. Ja, we hoorden dan het nieuws. Noord-Korea stopt met zijn nucleaire programma. Er komen geen nieuwe kernproeven en rakettesten, zegt het staatspersbureau. Het regime van Kim Jong-un sluit ook de nucleaire testlocatie in het noorden van het land. Contact nu met onze correspondent Marieke de Vries in Peking. Marieke, hoe serieus moeten we dit nemen? Nou, je moet vooral even nauwkeurig lezen wat Kim Jong-un gisteren tijdens een uh, hele belangrijke bijeenkomst van de Arbeiderspartij precies heeft gezegd. Hij zei namelijk dat hij de rakettesten en de kernproeven zal stilleggen. Dus niet het hele kernprogramma, niet het hele raketprogramma dus. Alleen de testen. Hij heeft afgelopen jaar namelijk heel veel testen gedaan. Hè? En daarna uh, kon geconcludeerd worden dat hij met een lange afstandsraket... de Verenigde Staten zelfs kan bereiken en dat hij er een kernkop op kan monteren. Dus ja, hij is misschien ook gewoon tevreden. Aan de andere kant kun je ook je afvragen of dit misschien een tegemoetkoming is aan de Amerikaanse president Trump... of die strengere sancties niet zijn uitwerking nu aan het krijgen zijn. Vooral die sancties die gericht zijn geweest op de elite... op hem, op zijn inner circle, de mensen om hem heen... dat die het nu echt voelen dat die sancties uh, gaan werken en dat hij nu een tegemoetkoming uh, geeft... richting Amerika vlak voor die onderhandelingen die hij gaat hebben... met Trump waarschijnlijk eind mei, begin juni. Ja, want Trump, wel afgelopen week steeds wat meer onder drukken... moest toch een paar keer zeggen van... ja, als, als ik maar het gevoel heb dat het niet gaat werken... dan ga ik überhaupt niet, of dan breken we de gesprekken ja. af. De, dit, dit lijkt in, in dat opzicht op een, een gebaar voor Trump... waar hij ook weer iets mee kan daar in Amerika. Uh, maar zou hij er toch ook weer ja. in ruil voor iets terug willen van de Amerikanen? Ja, het opvallende is wel dat je dus op dit moment vanuit Pyongyang... Hè, vanuit de, het kamp uh, Kim Jong-un... helemaal niets hoort over uh, wat ze precies zelf willen. Uh, je hoort, uh, kijk, normaal gesproken rond deze periode... dit is de periode waarin Amerika en Zuid-Korea militaire oefeningen aan het doen zijn... Uh, in de zee, hè, voor de kust van Noord-Korea... hoor je Kim Jong-un altijd blazen... Tieren, schreeuwen, dreigen. We horen niets van dat alles op dit moment. En dat is wel heel erg opvallend. Zit iedereen ook, alle Korea-watchers... Uh, die, die hebben de wenkbrauwen daar ook al over gevondst. Um, maar wat hij altijd heeft gezegd is... Uh, ik wil dat de Amerikaanse troepen het uh, uh, Koreaanse schiereiland verlaten. En we willen... Dat uh, die oefeningen gestaakt worden, dat wil ik ervoor terug. Dus we moeten ervan uitgaan dat dat hetgene is waar hij mee naar de tafel komt als die twee uiteindelijk tegenover elkaar zitten. Dus het zou goed kunnen dat uh, als ze dus volgende week, is dat geloof ik, hè, met, met Zuid-Korea gaan praten um, en, en later ook dan met Trump, eind mei, eind juni misschien, dat we dan die ja, onderhandelingspositie wordt duidelijker gaat worden van de Noord-Koreanen. Nou, dat, dat, dat, dat hoopt iedereen natuurlijk wel, dat er in ieder geval duidelijkheid komt over waar, hoe zitten zij erin. Kijk, er zijn natuurlijk ook hele optimistische korea watches die zeggen ze zijn op een pad naar vrede. Zijn echt onderweg. Deze nieuwe leider, die jonge leider, die wil echt. Die staat moderner in het leven. Hij is op, uh, opgevoed en, en heeft een uh, opleiding gehad in Zwitserland. Hij weet wat er in de wereld te koop is. Misschien dat hij nu echt een, uh, een hand uitreikt en zegt van we willen wel uh, meer richting uh, globalisering en ook ons meer openstellen. Dat zijn de optimisten. Uh, de pessimisten zeggen natuurlijk: het is een spel. En hij wilde veel voor terug. En als het dan gaat over die term denuclearisatie van Korea... dat hij dan niet het alleen maar heeft over het uh, he, uh, opgeven van een kernprogramma door Noord-Korea... maar dat dat ook betekent dat Amerika weg moet uit Zuid-Korea. En dan ligt de bal natuurlijk bij Trump. Is Trump bereid om dat te doen? En dat is maar helemaal de vraag. Correspondent Marieke de Vries vanuit Peking. Jan, wat melden de kranten? De kranten hebben het onder andere over de SGP. Die partij moet meer vrouwen op de kieslijst hebben... vindt de directeur van de Denktank van de SGP, Jan Schippers. De SGP moet ongeveer evenveel vrouwen op de lijst krijgen... als andere partijen, zegt Schippers, in trouw. Want volgens hem is het niet meer dan logisch... dat vrouwen ook politiek actief zijn. Maar dan is er de kans dat Schippers bot vangt... ondanks de voorzitter van de SGP... dat de politieke participatie van vrouwen niet moet worden bevorderd. Die heeft zelfs geweigerd om de SGP-kandidaten te feliciteren... die in Amsterdam meedeed aan de gemeenteraadsverkiezingen. En de SGP viert dit weekend haar honderdjarig bestaan. En we spreken straks, die vrouw, Paula Schot, is dat, in Amsterdam. Zometeen na alle hand kreeg. Oké, okay, chemotherapie en nierdialyse aan huis. Dat is de zorg van de toekomst. Staat aantal behandelingen thuis moeten komen... de drie jaar vervijfvoudigen wil het Zilveren Kruis. De Telegraaf schrijft dat de zorgverzekeraar ziekenhuizen... die mee willen doen aan die experimenten... extra geld gaan geven. En patiënten die dan toch liever naar het ziekenhuis gaan... voor bijvoorbeeld een chemokuur... die worden heus niet gedwongen om dat voortaan thuis te doen. Maar de zorgverzekeraar zegt... vooral voor hartpatiënten is behandeling thuis een uitkomst. En het moet allemaal leiden tot minder zorgkosten. Dan heeft de Volkskrant een merkwaardig probleem. Dat het papier op is. Oh. De oude Dode bomenkrant, zeg maar. De zaterdagbijlage van de Volkskrant. Sir Edmund is een stuk kleiner. Omdat de persgroep, de uitgever van grote Nederlandse en Belgische kranten... een papier tekort heeft. Er is een heleboel krantenpapier uit de markt gehaald. Uh, wereldwijd. Omdat de oplage van dagbladen daalt. En nu hebben ze bij de Volkskrant tekort. De persgroep was te laat met de inkoop. En daarom moest de Volkskrant voor Sir Edmund die bijlage dus een andere druk inschakelen En er was nogal wat paniek op de, op de redactie, als je uh, het verhaal mag geloven. En de hoofdredacteur van de Volkskrant, Philippe Remarque, noemt de gebeurtenis bizar. En die zegt dat hij voortaan wat beter oplet op de bewegingen op de markt. Ja, het is mooi weer, dus je hebt ook misschien wel meer tijd om andere dingen te doen. dan Want dat is nog wel eens het nadeel. Hè, dat je denkt, ja. moet ik dit nog allemaal lezen het hele weekend? Ja, ja. Dat valt dan mee bij de Volkskrant vandaag. Jan, ik uh, spreek jou zo weer. We gaan naar uh, verslaggever Martijn van der Zanden. Want die is vanochtend bij de Jaarbeurs. Martijn... Wat staat daar te gebeuren dan? Nou, er staat hier heel wat te gebeuren. Onder andere de Dutch YouTube Gathering. De achtste editie in uh, hal 8 uh, gaat het in ieder geval gebeuren. Daar sta ik nu voor. De hal is nu nog helemaal leeg. Dat wil zeggen, er zijn nog geen mensen binnen. Het is nog heel rustig. Het klinkt nog heel stil. Maar, Ilko Kingma, jij bent van de organisatie... Hoe klinkt het hier over een paar uur? Uh, heel erg lawaai. Dan uh, kan je jezelf waarschijnlijk een heel stuk minder goed verstaan. Ja, wat is de Dutch, Dutch YouTube Gathering precies? De uh, Dutch YouTube Gathering, oftewel DETG, is het grootste online video-evenement van Nederland, waar iedereen die een passieve online video heeft bij elkaar komt om uh, te meeten, foto's uh, te maken, uh, plezier te hebben, kermisattracties, live gaming, QA's en uh, natuurlijk het ontmoeten van de YouTubers. Ja, want inderdaad, die YouTubers die, die staan centraal hier de komende dagen. Ja, YouTubers, maar tegenwoordig ook Twitchers en uh, Musers. Ja, wat zijn dat precies, Musers? Uh, dat zijn uh, heel veel jongeren, vaak nog tussen de uh, 10 en de 12 jaar, die video's maken op het platform Musicly. En wat, wat, wat voor video's maken ze dan? Uh, muziek playback video's. En dat uh, kunnen soms hele simpele video's zijn. Maar ook hele ingewikkelde video's, zoals die van Sarah Dol. Die een hele vette uh, soort van changing video heeft gemaakt. Waarbij ze op ieder. Uh ja, eigenlijk, op ieder stuk van het lied weer een, een, ja, een ander kledingstuk aan heeft. Nou, daar gaat echt uren tijd in zitten. Ja. Ik zei het al, het is de achtste editie. Bij de eerste was jij ook betrokken. Achtste ja, jaar. 8e jaar, sorry, het is het achtste jaar. Hoe, hoe, hoe, hoe was het toen, die eerste? Uh, de eerste keer was het heel erg rustig. Het was het griffpark met een mannetje of 50. We hadden er eigenlijk maar 15 verwacht. Dus dat was wel iets meer dan we verwacht hadden. Uh, maar toen was het een heel stuk rustiger. En eigenlijk met alleen nog maar YouTubers. Ja, uh, die hobby van die tijd is uh, redelijk snel uit de hand gelopen. Ja, nou, we, we, we misschien ook uit de hand is gelopen. Is bij Joey Killer J. Jij bent ook YouTuber, jij maakt gaming, gaming video's. Jij hebt hier straks allemaal Meet and Greets, onder andere. Hoe, hoe kijk je daar naartoe? Uh, nou ja, ik heb er gewoon heel veel zin in eigenlijk. Weet je. Het is toch wel een moment in het jaar waar je gewoon je kijkers kan ontmoeten. En ja, dit is gewoon een super leuk moment. Want het is super goed georganiseerd. Uh, je hebt geen problemen verder. Er is beveiliging aanwezig. Gaat er iets fout. En... Want wat dat is ook nodig, die beveiliging. Omdat het gewoon zo. Men, mensen willen zoveel van je. Nou ja, bij de meeste creators is het wel nodig. Want je gaat het ook zien. Nou ja, u bent er zelf vanmiddag niet al. Maar als die creators door de zaal heen lopen, zit er echt een groep van 50 tot 60 kinderen om zo'n creator heen die hem gewoon echt. Bijna plat Dus het, het is al goed dat het allemaal zo geregeld is. Ja, even voor de luisteraars inderdaad, hoeveel, hoeveel viewers heb je? Hoeveel mensen kijken naar jouw video's? Uh, gemiddeld zo'n 2 miljoen mensen per maand. Dus dat is behoorlijk wat. En ik heb nu 50.000 abonnees en overal allemaal social media verspreid. Ik ben ook een Twitch-streamer. Daarnaast natuurlijk zit ik nu tegen de 140.000 bereiken aan. Uh, hoe vermoeiend is zo'n weekend met al die fans die je gaat ontmoeten hier? Uh, best vermoeiend. Het zijn lange dagen. en Natuurlijk op zaterdag heb je dan nog een feestje met alle creators erbij. En dan zondag gaat het gewoon weer lekker verder. En dan aan het einde van die zondag dan, ja, sta je tredend op je beentjes. Maar je zegt het is wel, het is wel belangrijk ook om, om die mensen te ontmoeten. Ja, het is zeker belangrijk. Het is leuk. Het zijn je kijkers en ja, door hun kun je het doen. En voor hun doe je het eigenlijk ook. Je vindt het leuk. Je hebt passie voor video. En vooral ja, door de kijkers kun je het blijven doen. En nu voor mij ook als vaste baan, zeg maar. Ja, precies. Uh, het is nu nog heel stil. Hoe laat verwacht je eigenlijk de eerste fans, uh, Ilko? Ja, eigenlijk ieder moment. Uh, vorig jaar stond om kwart voor acht. De eerste fans voor de deur. Dus, uh, misschien dat ze al achter ons door... aan het lopen zijn. Okay, nou, we gaan op zoek naar die fans zometeen. En die hoop ik dan uh, zometeen te kunnen laten horen aan jullie in Hilversum. Dat is heel mooi. Horen we je zo weer. Martijn van der Zanden was dat vanuit de Jaarbeurs in Utrecht. Het is een van de grootste bitcoin-zaken van de afgelopen tijd. Vier Rotterdammers en een Schiedammer stonden deze week terecht... voor het witwassen van miljoenen euro's via bitcoins. Ze speelden een cruciale rol tussen criminelen en de bovenwereld... stelt het OM... Er hangt ze een eis van maximaal zes jaar cel boven het hoofd? Charlotte Waiers van de Economie Redactie. Waar draait deze zaak om? Volgens de OM hebben deze verdachten voor miljoenen euro's dus aan geld witgewassen. En dat betekent eigenlijk dat ze criminelen geholpen hebben. om hun geld zo te wisselen. dat ze niet meer te achterhalen zijn. Um, met wat voor criminele activiteiten dat geld verdiend is. Hij nou, heeft een aantal van die verdachten wel bevestigd. dat ze in bitcoins hebben gehandeld. Maar dat wil weer niet zeggen dat, ze, dat de rechter ook meteen euh, ze schuldig kan verklaren aan witwassen. Want daarvoor moet je namelijk bewijzen dat ze wisten dat die bitcoins, euh, die ze voor hun klanten verhandelden, crimineel waren. Dus uit een criminele hoek kwamen. En de advocaat van een van die hoofdverdachten ontkent dat hij dat wist. Bij echt geld begrijp ik nog wat witwassen is. Maar juist bij bitcoins is dat wat ingewikkelder lijkt maar. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou nee, ja, dus om draait is dat je zorgt dat niemand kan herleiden waar jij je geld mee verdiend hebt. Dat is dus de essentie van witwassen. En via bitcoins is het een beetje ingewikkeld. Uh, dan moet je een aantal stappen nemen. Criminelen zoals drugdealers bijvoorbeeld. Die worden soms uitbetaald in bitcoins, omdat dat redelijk anoniem is. Maar voordat je die bitcoins kunt uitgeven wil je ze soms omwisselen naar euro's. En daar wil je dus zo min mogelijk sporen bij achterlaten. Een uh, manier om dat te doen is om je bitcoins aan een, een, ja, dat noemen ze een cashier te verkopen. Dat is een soort tussenpersoon. En simpel gezegd verkoopt die voor jou je bitcoins bij een normaal wisselplatform. En daar krijgt hij dan weer gewoon euro's voor op zijn rekening gestort. En een deel van het geld neem, neemt hij contant op en geeft hij aan de crimineel. En de rest houdt hij zelf als winst. En zulke cashiers staan nu terecht in deze rechtszaak. En hoe zijn ze dan tegen de lamp gelopen? Ja, je kan je wel voorstellen dat dit soort uh, transacties op een gegeven moment toch gaan opvallen. Want banken die zien dat er grote bedragen op rekeningen worden bijgeschreven. En die worden gelijk daarna contant opgenomen. Dus zij trekken aan de bel en dan gaat via een uh, onderzoek starten. En uh, ja, dus de Fiscale Opsporingsdienst. En uit dat onderzoek blijkt dan weer dat een groot deel van die bitcoins van de verdachten... Uh, in aanraking zijn geweest met het dark web. Dat is zo'n verborgen deel van het internet waar ook veel criminelen op handelen. En ja, dat is wel verdacht. En je ziet ook wel dat het OM steeds meer bedreven raakt in dit soort zaken. Want het aantal uitspraken waarin Witwassen via bitcoins een belangrijke rol speelt... dat neemt de afgelopen tijd heel erg toe. Er zal zeker ook naar deze zaak worden gekeken. Wat is de verwachting? Het OM eist nu zes jaar cel tegen de verdachte. Maximaal zes jaar cel, het wisselt een beetje. En 30 mei doet de rechter een uitspraak hierover. Charlotte Waaiers van de economieredactie, dank je Het is vijf minuten voor half acht. We hadden het net over de Zweedse DJ Avicii Bij de dood van zo'n grote wereldster hoor je natuurlijk ook een plaat te draaien. Dit is een wat minder bekende van hem. Under the tree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 Koningsdag kan het gebeuren met een hoofdprijs van 250.000 euro. 20 jaar lang, belastingvrij, staatsloterij. Je hebt nog 6 dagen om een Koningsdaglot te kopen. Speel bewust 18+. Plus. Direct een vakschilder voor buiten en binnen? Ga naar sigmapainter.nl. Uw houtwerk 10 jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar een thuisinwinkel. NPO Radio 1 geweest. Jan van der Putten met de hoofdpunten. Zuid-Korea noemt de aankondiging dat Noord-Korea stopt met zijn kernproeven een betekenisvolle vooruitgang. President Moon van Zuid-Korea heeft volgende week vrijdag een ontmoeting met Kim Jong-un. President Trump noemt het goed nieuws en een doorbraak, en Japan reageert voorzichtig. Tekken twee bestuurders van politievakbond ANPV worden verdacht van gesjoemel met subsidies en declaraties. Ze worden daarvoor strafrechtelijk vervolgd, meldt het AD. Een van de twee is de voorzitter van de politiebond. Bij mensen die een ernstig verkeersongeluk hebben veroorzaakt, moet standaard worden onderzocht of ze hebben gedronken of drugs hebben gebruikt. En dat moet ook als ze zijn overleden. Dat zeggen organisaties van verkeersslachtoffers in de Telegraaf. In naar aanleiding van het vliegtuigongeluk dinsdag in de Verenigde Staten... moeten Amerikaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen... hun straalmotoren van datzelfde type onderzoeken. Ze krijgen 20 dagen de tijd om de turbinebladen te inspecteren. Want anders moeten de vliegtuigen aan de grond blijven. Het weer van Weerplaza.nl Het weekend laat twee gezichten zien. Vandaag is het stralend zonnig weer. Trekt slechts een enkel wolkje over. Alleen in de kustenregio kan het vanochtend nog heel even bewolkt zijn. Maar die wolken lossen ook op. Veel zon vandaag dus, ook niet al te veel wind... maar de temperaturen zijn wel een stuk lager dan de afgelopen dagen. Dicht bij zee, met wind van zee, wordt het slechts 15 à 16 graden. In een groot deel van het binnenland is het 20 tot 22 graden. En in het zuidoosten kan het nog 24 graden worden. Aangename temperaturen natuurlijk. Morgen wordt het weer wat warmer. Dan 18 graden aan zee en 25, misschien zelfs 27 graden in het oosten en zuidoosten. Morgen dus weer echte zomertemperaturen, maar het is veel minder zonnig dan vandaag. Er zijn vaker wolken en er kan ook een enkele bui vallen. Dat kan ochtends al lokaal gebeuren. En in de middag, namiddag, beter gezegd, en in de avonduren neemt de kans op buien toe. Vandaag is dus droog weer, morgen soms de paraplu nodig. Over geld praat je niet.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 De mens of de machine. Digitaal overleven. Morgenavond, 5 over 9, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Waanzinnig bergwandelen of samen sleeën op de gletsjer... knallen op je mountainbike of wat relaxter op je e-bike... met z'n alle suppen op het meer... of bijtenken op het terras van een berg... actief en ontspannen op vakantie in het Zellamzee, Kapoen in Salzburgerland? Ga naar lekkeropzomervakantie.nl ah.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 Kijk over half acht. De SGP bestaat dit jaar 100 jaar. En dat wordt vandaag gevierd op een speciale partijbijeenkomst. Aanstaande dinsdag zijn er ook nog allerlei festiviteiten. We kennen de SGP als een conservatieve christelijke partij. Maar het is bijvoorbeeld ook de partij met de grootste jongerenbeweging. En heel veel actieve jonge leden. Een van hen is Paula Schot. Ze stelde zich bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kandidaat in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. En een vanaf u vijftiende lid van de partij. Hoe kwam dat zo? Ja, ik was aanwezig op een jongerenavond van de SGP, uh, gewoon bij mij op het eiland, ik kom uit Silicé En uh, de toenmalige voorzitter van de SGP Jongeren die had lidmaatschapkaartjes meegenomen. En die zei, nou, vond je het een leuke avond, word lid. Uh, dus dat ging eigenlijk heel makkelijk. Uh, en eigenlijk wel ja, echt politiek betrokken, dat, dat viel nog wel mee. Maar uh, ja, zo makkelijk werd ik eigenlijk lid. En wat voor studie deed u? Uh, ik heb daarna, ik, ik was toen 15, dus zat ik gewoon op de middelbare school. Ik heb daarna communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam uh, gestudeerd. En in die tijd uh, zag ik een vacature voorbij komen voor bestuurslid uh, bij SGP Jongeren. Toen dacht ik, nou dat past goed bij mijn, uh, bij mijn opleiding. Uh, en ik, nou, ik vond het wel heel erg interessant om daar eens op, uh, op verder te kijken. Dus heb ik gesolliciteerd en werd ik aangenomen. En zo ben ik eigenlijk een beetje de SGP uh, ingerold. En communicatiewetenschappen, dat lijkt me niet een, een, een studie waar meteen ook heel veel SGP-jongeren zitten. Of uh, begrijp ik dat verkeerd? Zie ik dat verkeerd? Uh, ik heb dat eigenlijk nooit, uh, nooit zo bekeken. Maar ik denk inderdaad dat er niet heel veel zijn die dat uh, gestudeerd hebben. Op het hbo zie je communicatie natuurlijk wel, dat dat veel mm -hmm. gedaan wordt. Uh, op de Universiteit van Amsterdam zitten denk ik sowieso minder SGPS. Die zitten dan vaker meer op de vuur. Ja, want dat is natuurlijk heeft ook meer die achtergrond. U, u ja. uh, bent zelf actief uh, als jongere, maar daar zijn er dus heel veel van. Hoe komt dat, denkt u? Nou, je ziet natuurlijk één dat we, dat we een vrij uh, uitgesproken achterban hebben. En uh, uh, dat helpt ook bij het werven van leden. Uh, dus we kunnen op een vrij makkelijke manier onze doelgroep bereiken... Uh, en tegelijkertijd hebben we ook een hele trouwe achterban. Ik ben ook veel jongeren tegengekomen die zeggen... nou, de ene keer stem ik dit, de andere keer stem ik dat. En die laten dat heel erg afhangen van het moment. Uh, terwijl bij SGP-jongeren zie je toch daarin wat, wat meer standvastigheid... Uh, dat die gewoon ja, ook altijd SGP-stemmen... en dus ook de moeite willen nemen om lid te worden. Wilders is nog een tijdje alternatief geweest, in ieder geval ook, hè? Uh, om te stemmen. Je kan daar geen lid van worden, volgens mij. Maar, nee, nee, nee, maar dat, dat, uh, ja, dat toch ziet, een deel van inderdaad... de SGP-jongeren... Ja. Uh, ook als ze bijvoorbeeld niet op de SGP konden stemmen... dan voor Wilders kozen. Ja, je ziet inderdaad dat, dat Wilders een ook daarop een aantrekkingskracht heeft. Uh, en voor ons is dan de, de kunst om toch die groep bij ons te houden. De laatste jaren is, is de SGP ook meer zichtbaar geworden. Um, Onder meer ook door die, die rol voor het verlenen van steun aan het vorige kabinet. Hè, dat geen meerderheid had in de Eerste Kamer. Was dat 100 jaar geleden eigenlijk mogelijk geweest? Nou, misschien dat het wel mogelijk was geweest. Uh, maar het werd toen eigenlijk niet gedaan. De, de SGP stond toen veel meer uh, buitenspel. Uh, werd eigenlijk daarin ook niet zo serieus genomen. En je ziet dat dat de afgelopen jaren heel erg is veranderd. En dat de SGP er wel zeker toe doet. En dat we ook echt een rol hebben uh, in, in de Tweede Kamer. En dat we daarin dus wel degelijk serieus worden genomen. En dat komt ook door uh, de constructieve houding die de SGP uh, heeft. Uh, altijd willen meedenken, waar, waar kan, uh, steunen ze het kabinet. En dat, ja, dat zorgt toch dat je, dat je ook die zichtbaarheid ermee creëert. Op een hele positieve manier ook. Wat zijn andere grote veranderingen geweest binnen de in SGP in die afgelopen honderd jaar? Nou, je ziet natuurlijk dat we ook wat meer zichtbaar uh, zijn geworden in de media. Uh, voornamelijk onder, onder Kees van der Staaij. Uh, en dat, dat betekent dat je ook een groter bereik hebt. Dat je niet alleen meer je eigen achterban uh, bereikt... Uh, maar dat je ook meer zichtbaar wordt uh, voor daarbuiten. En ik denk dat dat zeker ook uh, het, het imago van de partij... Uh, op, uh, op een positieve manier veranderd heeft. Van der Staaij is ook iemand die, die af en toe een grapje maakt, ja, ja ook, ook dat helpt daarin, ja. En, en, en natuurlijk nog een andere uh, grote verandering. U en dus ook andere vrouwen kunnen tegenwoordig meedoen aan verkiezingen. Ja, ook dat uh, is inderdaad uh, vrij recent uh, uh, veranderd. Uh, ja, dat, dat, uh, dat is voor mij natuurlijk uh, uh, leuk geweest om, om dat te kunnen doen. O, oh, is niet iedereen dan meteen uh, enthousiast? Hè? Er is, is er ook altijd weer een harde kern die wat minder enthousiast erover is binnen de SGP. Ja, je ziet inderdaad dat daar nog uh, uh, verschillen in zijn... Uh, en daarom is het ook belangrijk dat zo'n zo verandering ook uh, geleidelijk gaat. En dat je dat niet uh, wilt versnellen met het risico dat je daarmee als partij uh, uiteenvalt. Uh, dus het is ja, dan de kunst om ook op zo'n punt uh, elkaar uh, nou ja, te blijven vinden. We hoorden het net in het, het mediaoverzicht, in de krant. Uh, Trouw vandaag, pleidooi van de SGP Denktank. Zet meer vrouwen op kieslijsten. Een op de vijf personen op de SGP-kieslijst moet vrouw zijn, stelt de Denktank. Ja, dat, dat heb ik inderdaad uh, gelezen. Um, nou ja, daarin zie je dus inderdaad dat daarover wordt verschilt binnen de partij. Uh, er is dus een groep die zegt, nou, we willen dat uh, juist heel erg stimuleren. En er is nog een groep die zegt, nou, uh, wij, wij zien dat eigenlijk niet zitten. En er is een hele grote groep die daartussenin zit. En die zegt, nou, voor ons uh, is het niet zo belangrijk. Als het wel gebeurt, prima, maar dan op een uh, rustige manier. En als het uh, nog niet zo ver is, nou, ook prima, dan komt dat later wel. Uh, dus ja, dat, dat geeft inderdaad die verschil uh, in de partij aan. En wat is uw rol daarin? Hoe gaat u daarmee om? Nou, ik probeer gewoon uh, me in te zetten voor, uh, voor de SGP op de manieren waarop dat kan. En uh, dat doe ik met, uh, met heel veel plezier. Uh, en dat heb ik dus recent kunnen doen met uh, de gemeenteraadsverkiezing in Amsterdam. Uh, nou ja, dat, dat was echt een, nou, een hele mooie uitdaging en een hele leuke tijd. Uh, waarin ik ook heel veel heb kunnen leren en waarin we ook in Amsterdam een, een mooi SGP-geluid hebben kunnen laten horen. Geen, eh, geen zetel gehaald, maar wel 546 stemmen. En daar bent u blij mee. Vandaag dan die speciale partijdag. Wat gaat er gebeuren? Ja, er is inderdaad vandaag een uh, bijeenkomst, uh, een partijdag. Dus uh, s morgens uh, spreekt onder andere uh, president Rutte ons toe... Uh, en verder zijn er andere sprekers. Is er een uh, muzikaal intermezzo en uh, nou ja, tijd voor ontmoeting en felicitatie. Heel veel plezier, Paulus Schot, fractieleider van de SGP in Amsterdam. Fractieleider, dat dat bent u dan niet, maar in ieder geval u zit daar wel in Amsterdam. Dank. Graag gedaan. Hallo, Radio Journal. Als een echte muziekliefhebber bent, weet u dat het natuurlijk al lang. Vandaag is het Record Store Day. Wereldwijd doen 3.000 platenwinkels mee aan deze dag. waaronder 100, 100 vinylzaken in Nederland. Want de ouderwetse LP is helemaal terug. Sterker nog, afgelopen jaar openen zelfs vijf nieuwe winkels de deuren. Eén van die vijf staat in Heerenveen. Verslaggever Jeroen Schutteijzer, tevens groot muziekliefhebber, dook er in de platenbakken. Het lijkt wel of de tijd heeft stilgestaan hier. Kijk, singles van Earth, Wind and Fire, Billy Joel, Fleetwood Mac... Johnny Cash met een box, Anne-Henk van der Wal. U bent advocaat. Ik ben uh, advocaat, inderdaad. Uh, en uw vriendin, Ingrid, is stewardess geweest? Ja, samen zijn we in dit avontuur gestapt van een uh, platenzaak... In, uh, in combinatie met een, uh, een tosti-bar. Uh, vinyl is natuurlijk uh, ja, helemaal weer in opkomst. Uh, de vraag is even, kan je er een, een, een, een zaak op draaien? Nou, toen hebben we gedacht om een combinatie te maken met, uh, met, met koffie. Engert die uh, over de hele wereld uh, heeft rondgetrokken... die kwam her en der uh, tosti-barren tegen zich. Ze nou, als we het nou samen gaan doen met een, met een tosti-bar, is dat niet een idee? Ik zei, nou, briljant, laten we het proberen. Sinds december open... Zijn er nou mensen in uw kennissenkring die zeggen van... hebben jullie een tik van de molen gehad? Uh, ja, er zijn wel mensen die uh, zeggen van... ja, uh, waar ben je aan begonnen? Uh, maar goed, ik ben een enorme en ik, ik heb altijd graag een platenzaak willen... Hebben. Ik heb vroeger ook in een cd-winkel gewerkt tijdens mijn studie. En dat is altijd een beetje blijverknagen in mijn achterhoofd. Van nou, als ik de kans krijg, dan, dan zou ik dat graag willen doen. Nou Nu met het vinyl weer in opkomst, denk ik, dit is, dit is mijn kans. Als ik, als ik het wil doen, moet ik het nu gaan doen. En? Al spijt van? Nee, absoluut geen spijt van. Uh, nee, dat gaat hartstikke goed. Uh, met de tosties gaat het goed en met de platen gaat het goed. Dus uh, we zijn helemaal blij. Nou, ik vind het maar een rare combi, hoor. Er zitten mensen straks aan die vette tosties... En dan gaan ze hier in die platenbakken je. Dat, dat is toch smerig. Ja, dat valt mee. Meestal beginnen ze trouwens met de platen... en gaan ze daarna een Tosti eten. Bovendien zitten er de nieuwe LP's allemaal gesield in plastic. Dus. Ja, en dan vandaag een speciale dag? Een, een dag voor de echte vinylliefhebber. Is die al klaar, de Tosti? Zeker. is. Hij is inmiddels is nu wel helemaal klaar. Met ham en kaas? En heksenkaas. Wat zeg je nou? Het heksenkaas. Die jongen heeft bedacht van, nou weet je wat, doe hamkaas... en als extraatje wat heksenkaas erbij... En hij is helemaal compleet. Esther Volbrecht, wat gebeurt er allemaal vandaag? Uh, er doen uh, 101 platenzaken mee in uh, Nederland. Er komen allemaal hele bijzondere releases uit... Van Bruce Springsteen tot uh, Bowie tot Frank Zappa. Uh, dingen die nog niet eerder zijn uitgekomen. Of uh, heruitgaat met mooie boeken. En een record aantal gratis optredens. Precies. We hebben dit jaar 325 instores. Dat zijn dus de, de optredens in de platenzaken. Of te buiten met dit mooie weer. Raccoon bijvoorbeeld, Wende Snijders, uh, Welen, Tim Knol... Ellen ten Damme, Johan. Sommige mensen denken misschien... er komt alleen maar heel oud materiaal... Op opnieuw uit op vinyl, maar het zijn ook echt artiesten van nu, hè? Ja, absoluut, ja. We hebben nu op Wrexford Day... Uh, komen de drie releases uit van uh, Taylor Swift, bijvoorbeeld. Taylor Swift, ja? ja. Dat is een hartstikke grote, hè? Oh, dat is een hartstikke grote, ja, zeker. Zou u nou één jaar gaan vliegen? Ik zou één jaar gaan vliegen, ja. En tweede de twintig. Nu staat u ijsblokjes uh, in een glas te gooien. Denkt u niet van, oh, oh vroeger kwam ik in uh, Osaka, New York? Was dat niet veel leuker? Nee, dat was allemaal momentopname. Vaak zat je daar alleen en moest je in je eentje genieten. En hier doe ik het allemaal samen met de mensen die voor mij hier op bezoek komen. Hoe ging dat nou vroeger, toen u nog student was? Dan liep ik de platenzaak in en uh, als ik 100 uh, gulden op zak had, dan was de platenzaak niet veilig. Want uh, uh, ja, ik begon bij de A en bij de F had ik al uh, 500 armen en dan uh, was de afrekening geblazen. Ja, en dan artiesten met een uh, T-Z. Uh, ja, die kwamen er bekaaid af. Vandaar ook dat de Beatles uh, ruim uh, zijn vertegenwoordigd in mijn collectie. ben ik bang. De Rolling Stones, die hadden eigenlijk Bolling Stones moeten heten. Hadden ze meer kans gemaakt bij mij, denk ik. <laughs> Anne Henk van der Wal was dat. Afgelopen drie jaar is de verkoop van vinyl in Nederland dus fors gegroeid. Van 4 miljoen euro naar 13,5 miljoen in 2016. De komende week worden de nieuwste cijfers bekendgemaakt. Tijd voor het Sportnieuws, Jan. De afscheid van Arsène Wenger als coach van Arsenal... dat doet nogal wat stof opwaaien. Wenger had de club uit Londen bijna 22 jaar onder zijn hoede. En onder zijn leiding groeiden veel spelers uit tot wereldtoppers. Thierry Henry, dat is er zo eentje. En hij roemt Wenger's nalatenschap. Als je that dat je leeft... are gaan mensen over je your legacy. And his legacy is untouchable. En wie Wenger dan op gaat volgen bij Arsenal is nog niet bekend. Op de vraag of Thierry Henry soms droomt van een plekje op de bank in het Emirates Stadium... reageert de Franse ex-International met een knipoog. Daar kan ik niks over zeggen, zei hij tegen de interviewer. Een wedstrijd van FC Den Bosch in de Jupiler League is afgelast... omdat het gras kapot was, het kunstgras. Scheidsrechter Sander van der Eyck legt uit. Ik heb helaas het kunstgrasveld moeten afkeuren... Uh, er waren stroken losgegaan... Uh, waardoor het eigenlijk de veiligheid van de spelers niet meer gegarandeerd kon worden. Uh, en daarom is het afgekeurd. Want beton uh, kon je gewoon zien liggen. <laughs> Volgens FC Den Bosch, directeur Paul van der Kraan... ligt de schuld deels bij de arbitrage. Hij zegt tegen Omroep Brabant dat het gras heus gerepareerd was. Maar een van de assistentscheidrechters... die heeft daar op meer plaats aan staan trekken. Ja, toen ging het weer kapot dat kunstgras. Van der Kraan weet dan niet of de afgelasting gevolgen zal hebben... voor FC Den Bosch. En dan nog een opmerkelijke oproep van oud-topsporters uit Amerika. Professionele voetbal- en basketbalspelers komen met een opmerkelijk pleidooi voor het legaliseren van wietgebruik voor en tijdens wedstrijden. Dat schrijft de Amerikaanse website Bleacher Report. Wietgebruik tijdens het voetbal. Basketballer Matt Barnes die eh, zegt dat hij tijdens zijn beste wedstrijden heeft gebloot. Want volgens oud helpt de wiet tegen de pijn. Jan, dank je wel. Ooit brachten kamelen zijden en jade van China naar Europa. De zijderoute die Oost en West verbond, was de eerste vorm van globalisering in de geschiedenis. We gaan het straks over die zijderoute hebben met Marieke de Vries. Eerst is hier Nile Horan met like, Anne Jump on that flight and meet you that night to make it tear up the room. Is she loves and everybody's watching. Nile Horan met On The Loose. Ja, die nieuwe zijderoute, het Belt and Road Initiative. Een netwerk van routes over land en zee... waar niet alleen China, maar ook tientallen andere landen van moeten profiteren. Althans, zo beloofde China. Onze correspondent Marieke de Vries bezocht van de week... een grote handelsbeurs in Henan... en sprak daar vertegenwoordigers die een stuk sceptischer zijn... over de bedoelingen van China. Marieke, eerst maar even, wat, wat moet ik me bij die nieuwe zijderoute voorstellen? Ik hoor Marike nu even niet. Nu Aanleggen. hoor ik je wel. Marike, ja, nu hoor ik je wel. Uh, ik, ik stel even okay. de vraag. Ik vroeg je, wat moeten we bij die nieuwe zijderoute voorstellen? Ja, precies. Uh, China is bezig nieuwe handelsroutes te ontwikkelen... van China richting Europa, van oost naar west. En dat gaat over land en dat gaat over zee. Dus over land, vooral met spoorlijnen. En het is eigenlijk het ambitieuze prestigeproject van president Xi Jinping... dat hij vlak na zijn aanstelling in 2013 heeft gelanceerd. En de gedachte erachter is dat uh, China na de Oostkust... Hè, waar vandaan al die containerschepen met hè, die goedkope Chinese goederen destijds... Hè, van made in China naar Europa gingen... dat nu ook het midden en het westen van China zich meer moet ontwikkelen. Dus vandaar die spoorlijnen... Uh, en en, en, en uh, China wil natuurlijk ook iets doen met die overproductie van staal wat ze hebben. Hè? Want die enorme staalfabrieken blijven maar produceren hier. Wandwerkgelegenheid en noem maar op. Dus vandaar dat ze hele grote infrastructurele projecten zijn aan, aan het aanleggen. Van China naar Europa. Dus hè, die spoorwegen, hele havens kopen ze op. Euh, langs de kusten, maar bijvoorbeeld ook hè, Piraeus. De, de beroemde haven in Griekenland hebben ze al opgekocht. Om die handelsroutes ook te beheersen. En daar is natuurlijk wel wat kritiek op. Ja, want op zich was het idee dat die Eurasiatische samenwerking... ook juist die relatie tot grote hoogte zou brengen. Ja, en, en, en ze presenteert China het ook, hè? Xi Jinping ook. Namelijk, uh, het is samenwerking, het is goed voor de hele wereldhandel... het is een win-win situatie. Dat zijn hè, alle, alle, alle toverwoorden uh, en slogans die de hele tijd uh, gepresenteerd worden. Uh, je kan je uh, uh, afvragen of dat zo is, of dat China er ook iets meer mee wil... namelijk gewoon echt controle houden erover... Bijvoorbeeld hè, Rotterdam, de Rotterdamse haven... waar natuurlijk al die containerschepen altijd uh, vanuit uh, Oost, uh, de oostkust van China binnenkwamen. Die krijgen natuurlijk hier een stevige concurrent aan... als het zo meteen over het spoor binnen uh, dendert in Europa. Um, het zou geen concurrentie moeten opleveren, zeggen de Chinezen. Luister maar even naar een ondernemer die ik sprak van de week. We We ja, ja. Nou, hij zegt dus: uh, We zien onszelf niet als concurrent. We willen juist een grotere bijdrage leveren aan de wereld. Maar ja, de wereld is uh, ja, heel erg benieuwd naar dat, uh, dat nieuwe spoortraject. Dus wij zagen afgelopen week ook uh, bij deze meneer uh, Xi, die dus op zo'n groot uh, spoortraject aan, aan, aan de grens, zeg maar van Europa en China, uh, dat ontwikkelt hij. Uh, maar hij ontvangt ook iedere dag enorme delegaties vanuit Europa. Want ja, de hele wereld is ook wel benieuwd. naar Waar gaat dat dan naartoe met die sporen? Hoe, hoe, hoe zit het dan in elkaar? En daar sprak ik bijvoorbeeld ook aan een, een van die delegatieleden. Dat is een Zwitser, uh, hoofd van een, een Zwitserse delegatie... van de Economische Commissie daar. En meneer Robert Sum zei dit. Ik denk dat dit een belangrijk en interessant project is dat nieuwe mogelijkheden voor om alle transportmogelijkheden te En dit moet worden verkrijgd, want het is de logica, meer of less op land. Ja, dit is op zich enthousiasme, maar zijn alle partijen nog steeds zo enthousiast, vooral de Europese? Nou ja, er zit natuurlijk ook een bepaalde uh, uh, ja, bedreiging achter... Hè. En in die zin dat uh, er natuurlijk iets voor terug moet komen. En wat er voor terug moet komen, dat is maar de hele tijd onduidelijk. Daar krijgen de uh, Europese uh, partners geen antwoorden op. Nederland is daar sceptisch over. Heeft ook, uh, Rutte was hier uh, recentelijk... heeft geen handtekening gezegd uh, onder een verdrag wat China eigenlijk wilde sluiten op het gebied van deze handelsroutes, um, wil nog even afwachten totdat China met meer ook uh, tegemoetkomingen over de brug komt. Ondertussen dennet die Chinese trein door van oost naar west. Marieke de Vries, dankjewel.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 Mark een flat white met halfvolle melk en een extra shot espresso, alsjeblieft. En dat geldt ook voor e-bikes. Maak een e-bike met belt drive en een accu van 500 wattuur, alstublieft. Daarom presenteert Gazelle e-bikes en koffie. Kom ook uitgebreid e-bikes testen en koffie proeven van een echte barista. Vandaag in het Gazelle Experience Center in Waalwijk.